Een voorspoedige start. Dirk het eerst eraan met het NOS-journaal. Op Java zijn zeker twaalf mensen om het leven gekomen bij een aardverschuiving. Mogelijk loopt dat aantal nog op, want er worden nog zo'n honderd mensen vermist. Ook zijn er tientallen gewonden. Het natuurgeweld in het midden van het Indonesische eiland werd veroorzaakt door hevige stortregens. Het is nu regentijd op Java en daarom waarschuwen de autoriteiten voor meer aardverschuivingen.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 Nederlandse circusondernemers zijn onaangenaam verrast door het verbod op wilde dieren. Vanaf volgend jaar mogen die niet meer in het circus worden gebruikt. De ondernemers dachten dat ze nog in gesprek zouden gaan met staatssecretaris Dijksma over het verbod. Maar dat is dus niet gebeurd. Ze zeggen te vrezen dat de dieren straks in Oost-Europa terechtkomen. Waar het toezicht op dierenwelzijn een stuk slechter is dan in Nederland. In IJsselstein is vanochtend een huwelijksaanzoek de mist ingegaan. Een man wilde zijn vriendin vanuit een hoogwerker verrassen... maar doordat de hoogwerker niet goed vaststond, viel hij om... en sloeg een groot gat in het dak van de buren, schrijft de TV Utrecht. Toen de kraan een paar uur later werd geborgen, viel hij opnieuw... en veroorzaakte nog meer schade. Het huis is tijdelijk onbewoonbaar. Twee andere huizen zijn ontruimd. Niemand raakte gewond.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw, Sneeuw. Warmte. warmte, kerst. kerst.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 De varie je raad de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 ZANG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 was er een jaar voorbij? Of een flinke vijver in de wieg lag? Johnny, is voor mij. ba ba ba ba de. de de de de rip de. de. Oh, Johnny read that, read that, read that, read that, read that, read that, that, Tip read that, Want dan zijn wij verloren, want dan kunnen wij je niet weerstaan. Waren de billies met Johnny Laatje Jodel nog eens horen? En ook hoor je nog Vader Abraham voorbij komen met Adelle. De volgende dame heet Terry Scholte. En ze is geboren als Dorothea. Margrethe... ...roepnaam naam Terry Scholte van Zwieteren. Ze is geboren in Rijswijk op 11 mei 1926. En aldaar overleden op 8 april 2010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 Want als ik wist dat je zou komen. Is Doris thuis? Al bij duurt meneer Kostijn. Kom boven. Maar ja. wel even de voetjes wegen beneden, hoor. Ja, ja. Ha, die Doris. Hoe is het mee? Goed, meneer Kostijn. Goed. Maar uh, wat vind ik dat nou jammer dat u zo was komt binnenzetten. Moet dat zo? Nou, kijk eens hier.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 Als ik wist dat je zou komen Had ik de loper gelegd, Een kopje thee gezet En de visite afgezegd Waarom heb je mij dat niet even verteld Een briefie geschreven Of opgebeld Dan had ik kennis zorgen Voor een koekie bij de thee En met piepjes kennis schillen Als je bleef voor het diner jom, heb je mij dat niet eerder gezegd Dan had ik de loper gelegd.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 Als ik wist dat je zou komen... Ja, uh, ja dat weet ik nog wel. Uh, dan haalt het de loper het Ja, dan haalt...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 Op de kermis haarlijken. Zijn baas ligt erin. Met...